Goedemorgen. ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was gisteravond weer onrustig in Arnhem. Voor de vierde avond op rij gingen jongeren de straat op. Ze staken zwaar vuurwerk af en vernielden van alles. De jongeren zeggen dat ze de knallers en pijlen afstaken als protest tegen het landelijke vuurwerkverbod. Een bushokje ging aan diggelen, containers werden in brand gestoken. Mensen in de buurt belden 112, maar zeggen tegen de krant De Gelderlander dat de politie pas zou komen als er gewonden zouden vallen. Voor zover bekend is dat niet gebeurd. Opnieuw nieuws over een coronavaccin. Dit keer dat van de Universiteit van Oxford. Dat is gemiddeld voor 70% effectief, blijkt uit onderzoek, onder ruim 20.000 mensen. Het lijkt wel minder goed te werken dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Het Oxford-vaccin slaat beter aan als mensen eerst een halve en dan een hele dosis krijgen. Voordeel van het vaccin is dat het goedkoper is en makkelijker te bewaren. De Europese Unie heeft zo'n 300 miljoen stuks ingekocht. Bijna de helft van de vrachtwagenchauffeurs houdt zich niet aan de rij- en rusttijdenwet. Blijkt uit een enquête van tv-programma De Monitor. Ook wordt er soms gesjoemeld met het apparaat dat de reistijden registreert. En dat is gevaarlijk, zegt deze chauffeur. Als men niet geconcentreerd is en als men heel veel druk heeft... Ja, dan is dat natuurlijk niet goed voor de verkeersveiligheid. Dat kan iedereen met gezond verstand wel bedenken. Volgens de vrachtwagenchauffeurs is de werkdruk te hoog. Ze willen dat daar betere afspraken over worden gemaakt. En voor het eerst heeft iemand de 100 miljoen volgers aangetiktokt. Thank you guys so much. Like, this is crazy. Dat doesn't even feel like a real number. Charlie D'Amelio is het gelukt. De Amerikaanse van 16 is anderhalf jaar geleden begonnen op TikTok. En al gauw ging het hard. Het bleek er trouwens op dat ze vorige week al deze mijlpaal zou halen. Maar ze verloor ineens 1 miljoen volgers door een video. Daarin deed ze bij een etentje nogal arrogant vonden veel volgers. Charlie kreeg een hoop bedreigingen en nare reacties, ze wilde haar account zelfs opheffen, maar dat heeft ze dus niet gedaan. Het weer. Regelmatig zon vandaag. Er staat ook niet heel veel wind. Best aangenaam. Gaatje of tien vanmiddag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 en aanrichting richting Amsterdam voorknopen de hier meer twee kilometer file. De oorzaak is een file op de A10 Koenplein Amstel. Na een ongeluk is daar ruim 20 minuten vertraging tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het voor de Westkusten. -I. Now I gotta tell you that I've been down I'm so low that I've hit the ground oh,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 Ja, dat is de basis denk ik voor heel veel gerechten die men maakt. Hè? Met name ook pasta's, en, en, en tenminste pasta sausen, daar hebben ze natuurlijk gehakt voor nodig. Ja. En uiteraard het, het ouderwetse Hollandse balletje gehakt. Ja, het ja, is een ja, veelzijdig product. Ja. ja, dat is ook zo. Ja, uh, dat, en je en maaltijden, hè? Dat, wat, wat is natuurlijk ook een... Maaltijden, uh, ja.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 Ja, Wat ja. ik mij wel altijd verbaasd heb is over dat, dat er zo weinig parkeerplaatsen waren daar. Hoe, nou, hoe, is, hoe dat is dat, dat gegaan? Ja. Dat, dat, dat is mijn ergernis ook geweest. Het is namelijk zo dat Carré, midden in, het, in de park, ja. en, en daar is een onderkeldering in voor parkeergarage, maar voor de helft. En ik was dus verantwoordelijk voor de bouw, maar een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 Maar dat durven ze waarschijnlijk niet aan. Want daar zitten natuurlijk wat andere uh, partijen, CQ-krachten achter... die dat uh, misschien tegenhouden. En waar ze zich niet tegen kunnen verzetten. Ja, ja nou ja, kijk, je, je, als je dus dit een beleid is en, ligt, en de gemeenteraad stemt daarmee in... dan kan je het uitvoeren. En het ook degene die je dus, uh, op dat moment een bouwer is, zocht, uh, of ontwikkeld... Ja.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 Ja, je mag natuurlijk ook wel eens een keer gaan ontspannen en leuke dingen gaan doen. Wat doe je voor jezelf om, om je te ontspannen en leuke dingen te doen? Nou ja, ik, ik had een optrekking in het buitenland. Uh, die heb ik inmiddels wel verkocht, maar uh, ja, ik, ik ben niet zo goed met de been. En uh, ik fiets nog, ja, maar elektrische is niet En um, ik ga dus toch eigenlijk wel elke dag naar de Boulevard, naar het zee te kijken. Ja. Ja, en ik heb in het verleden veel van gevist. Ik ben wel lid van de Visserlucht, maar slapend lid. Ja. En, uh, ja, als energie het graag al zitten in het de raad is daar, daar klein. Precies, daar komt de oudere jeugd nu samen, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja het is wel ah, gezellig ja, maar... altijd daar, vind ik. Ja. Maar ja. Nou, goed, in ieder geval. Ik ben ja. ook een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 De camping moest verplaatst worden enzovoort enzovoort. Maar toen had de meerderheid stemde voor en zelfs de Tweede Kamerlid, meneer Roosemuller, ja, die ook voorstemde na afloop heb ik me gevraagd hoe dat nou kan, zegt hij nou wethouder, ik kom uit heen steden, en ik heb in mijn jeugd ja, enorm genoten, we trokken onder het hek door en we zaten drie dagen in de duin. <lacht> Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. En toen zegt Thijs die zegt... Wethouder, ik trakteer opgebak gebak. <lacht> dat past ja. ook wel bij haar inderdaad. En in het in de, in de, in de restaurant van de Tweede Kamer... hebben we heerlijk gebak te drinken. Volgens mij had ze van de al uh, besteld. <lacht> <lacht> ze wist al dat ze ging tracteren. Ja. Ja. Nou, mooie anekdote. Dank je wel daarvoor. Ja, ja. ja. Fijn weekend. En uh, ja, nogmaals, succes. blijf uh, gezond. Succes met je programma. Dank Dag. wel. Daag. Doei, doei. doei.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 Eigenlijk vind ik dat trouwens. Ja, maar goed, als je een komkommer hebt die bijna een cirkeltje maakt, die zie je niet in de schappen liggen. Nee, die past daar niet in, dat is het probleem. Nee, nee, nee. net zo goed te Ja, dan moet je ronde mandjes hebben. Maar nee, dus die hebben toen de koppen bij elkaar gestoken. En toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, we gaan het allemaal...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 Daar, uh, daar heb ik even een uh, gesprekje mee gehad. Uh, die is ook uh, erg enthousiast. Dus die wil daar uh, graag aan meewerken. Uh, Anderhalve week geleden. Wat? Als hulp, Piet. Nee, nee, nee. nee. nee kijk, uh, het, het zijn, in totaal zijn er 30 gezinnen yeah. uh, die, die daar afhankelijk van zijn. Ik, uh, maar ik kan ze niet alle 30 alleen uh, uh, bezoeken. En Roy die uh, heeft zelf ook een uh, Sinterklaas.